<tieding van de muziek> uh, mijn eerste vraag is eigenlijk: Ik heb heel wat research gedaan over jullie, maar uh, er zijn zodanig veel definities over. Oh, en mensen die jullie willen omschrijven, maar wat is nu eigenlijk jullie precieze taak, jullie oud taak en waarvoor staan jullie? Ja, zoals je hebt gezegd in uw vraag, uh, is dat er heel wat, uh, heel wat mensen op tv komen, in de media komen. Uh, ja, deze mensen zijn salafisten, zijn jihadisten, zijn, ik weet niet waar, en, uh, we hebben alle namen en eigenschappen gekregen. Uh, maar nooit uh, werd ons gewoon persoonlijk de vraag gesteld van, wat is jullie visie, wat is jullie ideologie juist? Yes. Dan zeg ik gewoon, heel simpel, ik ben een moslim. En onze organisatie is een organisatie van moslims. We zijn een groep moslims die uh, ons geloof beleven, die praktiserende moslims zijn. Wat betekent praktiseren? Iemand die uh, zoveel mogelijk probeert of tracht uh, zijn geloof te beleven, in detail. Dus wij volgen de Koran, natuurlijk ons heilig boek, en de traditie van onze heilige profeet, salallahu Dat is wat wij proberen te doen. Ay, dat is wat, wie wij zijn, dat is onze identiteit. Uh, het klopt inderdaad dat wij, uh, sommige mensen zeggen fundamentalisten, als wij naar de definitie gaan kijken in de Nederlandse taal van fundamentalistisch iemand die terugkeert naar de fundamenten of naar zijn fundamenten. Inderdaad, onze fundamenten zijn de Koran en de traditie van onze profeet, dus Wij keren terug naar die fundamenten. Als wij dan fundamentalisten zijn in die definitie, dan klopt het 100%. Zijn wij mensen die zomaar mensen proberen plat te bombarderen en af te slachten en uit te moorden, helemaal niet. Um, onze taak, of wij geloven, wij geloven toch dat onze taak als zijnde moslims, is ons steentje bijdragen in deze maatschappij als zijn de moslims. Nu, de moslims leven hier al ongeveer 60 jaar of iets meer. En telkens dat er een participatie was van de moslims in de, in de, in de, in de maatschappij, was dat door compromis te sluiten. Was dat door de waarden en normen van de anderen over te nemen, om daarmee te participeren. En wij zeggen nee. Wij zijn moslims. Wij gaan onze bijdrage proberen, uh, proberen uh, uh, leveren in deze maatschappij, met onze waarden en normen. En dan refereren we naar bijvoorbeeld de Islamitische staat die 800 jaar heeft geheerst in, uh, in Europa, in Andalusië, in Spanje. Uh, de moslims hebben een bijdrage geleverd, hebben geparticipeerd in de maatschappij in positieve zin, met hun islamitische waarden oh, enorm. Wat heeft geleid naar natuurlijk de verlichting van Europa. Zoals nee. wij Europa hebben verlicht in het verleden, kunnen wij dat nu ook uh, de maken. Uh, toch is er enorm veel kritiek van alle kanten op jullie. Uh, en zijn jullie vooral nu. Uh, na de, na de feiten die gebeurd zijn in Toulouse, terug een beetje de media uh, in gekomen. Uh, en heeft uh, de chef van Staatsveiligheid, Alain Wienlands, uh, uh, laten weten dat uh, hij uh, gaat onderzoeken hoe het, of het mogelijk is om jullie te verbieden. Maar mijn vraag is dan, waarom willen die mensen jullie verbieden? Uh, op basis van welke feiten zijn ze? Kijk, Wienands, dan ga ik gewoon als antwoord op, op, op wat dat hij zei, en dat heb ik ook in de media gezegd, maar spijtig genoeg is het tot hiertoe uh, nooit naar buiten gekomen. Nee. Natuurlijk, niet aan plekwerk plakwerk van de media, uh, media kennen we. Wienands heeft gezegd in, 2000 en, in eind 2009, 2010, de staatsvijand nummer 1, de gevaarlijkste persoon in België, is zonder enige twijfel noord, imam Nordin Tawil, nee. die uh, banden heeft met Saudi-Arabië, die het wahhabisme aanhangt, die een fundamentalistische, extremistisch, en er is een kruistocht geopend op noord in Zij hebben hem achtervolgd in zijn, op zijn werk. Zijn vrouw is ontslagen. Uh, die man hebben zij gewoon letterlijk gebroken. Waardoor dat we hebben gezien, dat, dat is allemaal begonnen in september 2009, de nieuwjaarsreceptie receptie van ATV, hebben we diezelfde man gezien op ATV, de nieuwjaarsreceptie van ATV, met een gladgeschoren baard, met een kostuum, en met glazen wijn op tafel. De man was volledig gebroken en hij moest laten zien van kijk, ik ben geen extremist. Nee. Okay? Dat was dan in 2009, 2010. Iets later hadden we nieuwe staatsvijanden. Hadden we bijvoorbeeld de elf personen die werden gearresteerd in het kader van een uh, Tje terreurnetwerk, in, uh, dat was 23 november 2010, uh, zo gezegd. Mensen die werden gearresteerd door een Tje omdat zij van een Tsjetsjeniërs ter, terreurnetwerk waren. Zij gingen mensen sturen naar Tsjetsjenië voor te strijden. Zij gingen aanslagen doen in het station hier in Antwerpen. Zij gingen de Joodse buurt opblazen. Een heel groot mediacircus. Wie, wie kwam er buiten als de redder van België? Als wij er niet waren, was het gedaan met België. Die personen hebben zes maanden in die voorrichting gezeten. Zij zijn vrijgelaten en nooit veroordeeld voor iets omdat er volledig geen enkel bewijs is dat die mensen iets verkeerd wouden doen. Dus heel die propaganda en media-aandacht was eigenlijk voor niets. Dan hebben we nu Sharia voor België. Na Toulouse is we naar buiten gekomen: van ja, kijk, deze mensen zij zijn een gevaar voor de maatschappij. Ze hebben gedaan, ze hebben gedaan. Ik ben geboren in België. Ik ben getogen in België. Ik ben al nu meer dan acht jaar praktiserend. Mijn geloof praktiserend. Ik heb al. Of wij, de hele organisatie, wij hebben contacten over heel de wereld en onze organisatie opereert al langer dan twee jaar. Wanneer hebben we iemand gebombardeerd? Wanneer hebben we iemand zelfs fysisch aangevallen? Wanneer hebben we iets verkeerd? Wanneer hebben we iets gedaan dat de wet overtreedt. Zonder enige twijfel, zelfs de, de, de commissaris van de OKAD, zei zelf op, in een interview op ATV, hij zei, deze mensen, zij weten wat zij zeggen en doen, want zij overtreden de wet niet. Oké, okay, zij, zij provoceren, zij zijn heel controversieel, maar zij overtreden de wet niet. Nu, ik denk dat Winand, ja, natuurlijk, zij hebben een budget dat zij moeten, moeten opgebruiken. En ja, af en toe is een zondebok gebruiken om hun budget een beetje te verhogen. Dat is ja, logisch. Ik, uh, ik neem hem dat ook niet kwalijk. Hij moet zijn werk doen. Waarom zou hij anders. Uh, bent, u, bent u dan niet bang dat jullie uh, hetzelfde lot. Zal wachten, zoals in, uh, in Frankrijk. Bijvoorbeeld, vorige maandag uh, zijn drie iemand en twee radicale moslims het land uitgezet. Uh, Sarkozy heeft daar uh, een nieuw beleid uh, toegepast, waarbij hij zegt: ik vind een letterlijk, we moeten strijden tegen indoctrinatie. Wie extremistische websites bezoekt, waar haat wordt gepredikt, waar geweld en terrorisme wordt te promoten, zal worden gestraft. Vindt u dit terecht? Hoe kijkt u op deze ontwikkeling? Kijk, uh, Sharia voor Belgium wordt, laten we zeggen, worst case scenario. Sharia voor Belgium wordt verboden. Wat betekent dat? Einde van islam? Ja. Sharia voor Belgium, wie zijn wij? Zijn wij de vertegenwoordigers van, van islam en de moslims? En als wij verboden worden, is het het einde van de moslims in België? Nou, betekent dat als zij de organisatie Sharia voor Belgium stoppen? Betekent dat dat onze ideologie automatisch ook stopt? We hebben een ideologie, we hebben een geloof waarvan wij overtuigd zijn, waar wij bereid voor zijn, wij zijn bereid om alles op te offeren voor, die, voor datzelfde geloof. Zo mensen mij niet verkeerd zouden kunnen begrijpen, ik bedoel niet dat wij geweld gaan gebruiken voor, als opoffering of zo, helemaal niet. Maar dat is een overtuiging. Nu, Sarkozy is heel slim voor de presidentsverkiezingen, een rechtsdiscours aanhalen omdat hij ziet dat hij heel wat uh, stemmen verloor en uh, Hollande had uh, ja. natuurlijk de, de voorsprong. En Marine Le Pen heeft ook een heel serieus en zware aanhang in Frankrijk. Dus moet hij wie kunnen wegen, moet hij proberen die rechtse stemmen tot zich te trekken om, uh, om uh, zijn verkiezingen te kunnen halen. Uh, nu in Frankrijk, na Toulouse, een realiteit. Na Toulouse, na heel die tumult in de media dat zij rond Mohamed en Marrake hebben gedaan, het is logisch dat de mensen afgeschrikt zijn en dat de mensen een oplossing willen. En dan komt natuurlijk Sarkozy naar buiten. Wij gaan elke bezoeker van extremistische website bannen of, of aanpakken. Drie imams of vijf imams worden het land uitgezet. Er zijn imams uitgenodigd uit, uit Saudi-Arabië om lezingen te geven in Frankrijk door een organisatie. Ze hebben geen visum gekregen, ze Zij zijn verboden. Zij zijn het, Franse, het Franse territorium is verboden voor hen. Dat zijn allemaal oplossingen die we die, die kunnen genomen, inderdaad, dat zijn oplossingen, zonder enige twijfel, nee. dat zijn oplossingen, maar tijdelijke oplossingen. Laten we zeggen, we pakken iedere persoon aan die extremistische, organisatie, die extremistische website bezoekt. Die lone wolf waarover iedereen spreekt, die man die undercover in Europa eh, zit en die aanslagen plant op, op Europa, nee. dan gaat hij gewoon stoppen met extremistische websites bezoeken, simpel dan gaat hij naar pornografische websites kijken eh, om de aandacht van zichzelf weg te halen. Simpel. Als hij zegt ik ga die rad radicale imams uit het land zetten, oké, okay, zet maar een radicale imams uit het land, dan zal er een asielzoeker binnenkomen, ken kan allemaal, een asielzoeker binnenkomen die heel wat haat heeft in zijn hart tegenover Frankrijk en die zal zich met een gladgescholen baan binnenkomen en heel heeft zichzelf voordoen of zelfs zich voordoen als niet-moslim, als, niet als Christen of atheïst of ik weet niet wat, en hij zal Frankrijk binnengaan gaan en hij kan nog als dan ook doen wat hij wil. Dat zijn geen oplossingen, ja. dat zijn tijdelijke oplossingen. De echte, echte oplossingen, de, de fundamentele oplossingen die volledige veranderingen kunnen brengen is stoppen met die Israëlische Staten steunen, is stoppen met de invasie van islamitische landen, stoppen met kinderen te bombarderen in islamitische landen. Een week voor Mohammed de informatie, uh, wil ik er even bij zeggen. Een week voor Mohammed Merah werden acht kinderen gedood, door een Franse soldaat in Afghanistan, in de, in de provincie Kapisa, Heeft er ooit iemand over gesproken? Nee. nee, iedereen was bezig met de drie Joodse kinderen, maar de acht moslimkinderen, die nog geen tien jaar waren, daar heeft niemand over gesproken. Terwijl die soldaat is gegaan met, het, met een tenue, met een Franse vlag, en hij heeft hen gedood. Opzettelijk, want hij zei zelf dat het opzettelijk was. En die, die Amerikaan, die zogezegd 17 kinderen heeft gedood, het waren eigenlijk 32 personen, ja. Het waren 32 personen waarvan de meerderheid voornamelijk kinderen waren en vrouwen. Dus ja. dat zijn de oplossingen. Stop deze massamoorden. Ja. Um, ah, Wieland zegt ook in zijn verklaring: uh, Wij zien voor Belgium als een gevaar omdat zij het politiek salafisme uitdragen. Ze sturen aan op een insane samenleving. Publiekelijk zijn, zeggen ze dat ze tegenstand zijn. Ik heb ook in al mijn research u nooit gewoon zeggen dat u geweld wilt gebruiken. Maar toch. Meent meneer Wienans dat achterkamers uh, het anders klinkt? Wel, uh, dan zou ik zeggen, er zijn twee theses in deze zaak. Wienans zegt van kijk, deze hmm. mensen zij, zijn niet gewelddadig of zij zeggen dat zij niet opleveren tot geweld, maar in achterkamers zeggen zij het volledige tegendeel. Hmm. Dat betekent dat hij de plicht is. Want hij weet wat wij zeggen achter, achter, in, in achterkamers, hij weet welke plannen die wij, die wij smeden en toch laat hij ons op vrije voeten. Ofwel heeft de staatsveiligheid gefaald en is de staatsveiligheid verwikkeld in een complot tegen de Belgische staat en werken zij samen met de salafisten, jihadisten die plannen smeden in achterkamers en de staatsveiligheid weet ervan en zal laten dat toe. Ofwel is hij gewoon een aan het verkopen om een, een, een, een verborgen agenda te, te, te, te, te promoten. Eerlijk. Wat vind ik logischer? Ja, tweede, dat dat Ik geloof heb. ook niet dat jullie die, uh, die bedoeling hebben. In al research heb ik dan niet, uh, en doen. trouwens, zoals ik uh, bij een van de uh, ondervragingen bij de antiterrorisme, zoals ik heb gezegd van kijk, wij zijn zonder enige twijfel de, de, de, de, de meest lawaai-makende moslims in België. Wij komen elke dag op YouTube. We hebben, wekelijks komen er minimum drie video's uit van onze organisatie op onze website en YouTube account. Dagelijks op onze Facebook. Wij komen dagelijks op straat. Elke dag doe ik een interview. Ik, deze week, we zijn woensdag, ik heb al drie interviews gedaan deze week. Maandag, dinsdag en woensdag. Dagelijkse interviews. Dagelijks kom ik naar buiten. Is dat, het, is dat het, het, het, het profiel van een jihadist? Is dat het profiel van iemand van zogezegde terrorist helemaal niet. Nee. Wij zijn volledig tegenovergesteld. Tuurlijk, ja. omdat wij, niks, wij hebben geen verborgen agenda. Alles wat wij geloven verkopen op tv. Simpel. Uh, hoe komt het dan? Jullie zijn verwant geweest aan de sharia voor uk mm -hmm. u, u hebt banden met die mensen ook? Nee, want sharia voor uk bestaat zelfs niet. Die ja, heeft nooit bestaan. Nee. Het heeft nooit bestaan. Heeft ook niet meer nooit bestaan. Wij zijn de allereerste organisatie wereldwijd die sharia vormen. Vroeger was er Islam4UK, hmm. dat was gewoon een website, een platform. Maar en... sharia voor uk heeft nooit bestaan. Maar dat ze uh, ook uh, moeten verdwijnen. Islam4UK, ja klopt. Uh, via een anti is dat daar doorgekomen. Bart de Wever heeft nu in een persmededeling laten weten, uh, vorige week dat ook hier, de politieke top, je de kwestie sharia van België zal bekijken. Omdat uh, ze vinden dat jullie, uh, jullie filmpjes provoceren en dat jullie hiermee ja, uh, aanzetten tot geweld. Er loopt ook een proces daar, uh, daaromtrent tegen jullie. Uh, maar u beweert tegen mij dat, dat het totaal niet de bedoeling is. Zijn die mensen ooit al tot bij jullie gekomen? Het is echt ongelooflijk de tegenstrijdigheden van, van, van de politici ja? en van de, de, de, de zogezegde ordehandhavers. Aan de ene kant zegt Wienlands ja, zij zeggen, maar zij doen, zij, zij plannen. En hij weet dat blijkbaar. Ja? Toch doet hij niets. Aan de andere kant zegt Bart de Wever van deze organisatie, dit is een gevaar, we moeten ervoor oppassen, pak zijn nationaliteit af, stuur ze allemaal terug, ja. ik weet niet wat allemaal. Terwijl zij dagelijks in de media schrijven dagelijks in de kranten schrijven, deze mensen zijn, clown, zijn clown, clownen, clowns, deze mensen zijn een marginale kleine minderheid, deze mensen hebben volledig geen zeggenschap in de moslimgemeenschap, deze mensen betekenen niets in de moslimgemeenschap. Ja, als we toch een marginale kleine groep zijn waar toch niemand naar luistert, waarom heel die tumult? Nee. Waarom zou Bart de Wever in godsnaam in het parlement beginnen spreken? Waarom zou zelfs de grondwet moeten veranderd worden? Nee? voor een organisatie die toch niks betekent, die toch maar marginaal is. Ofwel zijn zij zo laag gevallen dat zij zich bezighouden met kleine, marginale groepen die toch niks betekenen en willen zij daar hun tijd aan spenderen. En dan is dat een schande voor de belastingbetaler, aangezien hij belastingen betaalt en dat hij gaat stemmen voor een regering die in plaats van de politieke crisis oplost en de economische crisis oplost, dat zij zich bezighoudt met een marginale kleine groep die niks betekent en dat zij daar hun tijd aan verdoen. Ofwel zijn wij geen marginale groep zijn wij een groep die echt wel bepaalde zaken zegt die, vo die volledig kloppen en dat de regering begint tandpijn te krijgen en dat, dat zij echt niet van ons af kunnen. Uh, en daarom proberen zij nu nieuwe wetten te maken om ons in te perken, om ons te doen zwijgen. Waarom? Omdat onze boodschap in hun nadeel is. Ik denk dat de tweede veel meer uh, realistischer is dan het eerste. En bereken jullie meer en meer mensen op dit moment? Doordat jullie zo zodanig in de media komen, jullie, jullie proberen mensen aan te spreken, uh, lukt het nu beter door de commotie? Wel, twee weken. De laatste twee weken. Laten we de laatste twee weken bekijken. Ik heb een interview gedaan met de Marokkaanse zender. Ik heb een interview gedaan met, de Ameri met twee Amerikaanse zenders. Ik heb een interview gedaan met de Duitse, Der Spiegel. Uh, een interview met... Uh, uh, wie hadden we nog? Uh, ja, nu hè? Uh, Um, ja, een beetje iedereen. Beetje ja, ik heb eigenlijk met, met heel wat landen interviews gedaan. Amerikaans, Duits, uh, zelfs in de Arabische landen. Uh, wij zijn op de frontpagina gekomen van een Yemenitische krant. Uh, in de frontpagina van de Egyptische krant. Ja, dat betekent toch dat onze boodschap verrijkt. Dus ja, al wie zegt over ons dat wij niets te zeggen hebben en niets, niets betekenen, dan zou ik zeggen, kijk even naar onze video's. Uh, ik heb één video bijvoorbeeld dat wij in, in, in een week geleden hebben gepost, 222.000 keer bekeken. En dat betekent dat 222.000 mensen die boodschap hebben overgekregen. Turkije is dan prachtig. Wie willen jullie eigenlijk specifiek bereiken? Wat is het doel eigenlijk via jullie videopost? Ons doel is eigenlijk, uh, wij, hebben, wij hebben drie voornamelijke zaken die wij, die wij doen. De allereerste is oproepen tot ons geloof. Dus de mensen. Wakker schudden, consequent maken. Dit is Islam. Vergeet die thee en koekjes, Islam. Zoals Philippe de Winter zelf zei, hier is Islam. De juiste, zuivere Islam. Ja. Wij spreken met de Koran en de traditie van onze Profeet. Dus dat is dan aan u gericht, aan uw ouders gericht, aan uw maatschappij gericht, aan mijn maatschappij, aan iedereen die uh, luistert. Ja. Islam. Aan de andere kant roepen we op tot het goed en verbieden wij het kwaad. Deze termen zouden misschien vreemd lijken voor, voor, voor, voor een niet-Moslim, maar oproepen tot het goede is het goede dat onze Heer uh, tevreden stelt en dat onze Heer aanvaardt. Al het goede, alle goede zaken uh, in, in de maatschappij, zowel voor Moslims als niet-Moslims. Het kwade is alle zaken die onze Heer niet aanvaardt en al onze zaken die onze Heer, uh, um, die onze heer ontevreden stelt. Ontuig, alcohol, uh, kindermisbruik, uh, corruptie, criminaliteit, uh, Democratie, dus het systeem die die corruptie en criminaliteit en, en misbruik, et cetera, uh, uh, toestaat of goedkeurt of, uh, of goed spreekt, dat is wat wij doen. deze zaken oproepen het, uh, oproep tot die stem, aansporen tot goedheid, kwade verbieden. Dat is onze main goal, laten we zeggen, ons uh, voornamelijk doel. Hmm. Um, rond het goede, bijvoorbeeld de daden van uh, Mohammed Meja, mm -hmm. die had u niet willen veroordelen? Tuurlijk omdat u gelooft dat, uh, dat dat niet aan ons is, om, uh, om dit te doen? Nee, niet aan ons. Uh, ik zei, Mohammed Marlach is een moslim. Hm. Daar zijn we het allemaal over eens. Ja. Los van het feit zijn we nu eens met hem of oneens met hem, hij is een moslim. Er is niemand da die daar aan het kan twijfelen. Ik als moslim, en dat is iets dat eigenlijk heel veel mensen moeten begrijpen, zoals niet -moslims als, uh, zoals moslims, zowel moslims als niet moslims, een moslim mag zijn broeder moslim niet uitkaken, afbreken, of vernederen in het openbaar. Nee. Niet toegestaan. Daarom, ik kan niet op tv komen, in het voordeel van Sarkozy, zeggen van ja, kijk, ik veroordeel deze misdadiger, deze crimineel, deze dit, deze dit. Al zien wij dat dagelijks. Dagelijks zien we een moslim op tv komen beginnen veroordelen. Ik veroordeel die, die, die, die. die. Moslims zijn zelfs zo laag gevallen, en ik vind dat erg om te zeggen, aangezien het mijn eigen gemeenschap is, moslims zijn zo laag gevallen dat zij beginnen te veroordelen voor zij weten. Ik refereer dan naar uh, Jou, van uh, sta... Jou van Holsbeek, die werd neergestoken door twee Polen. Imams kwamen naar buiten, vertegenwoordigers van de moslims kwamen naar buiten. Wij veroordelen deze personen die deze daad hebben gedaan. Zij wisten zelfs niet wie, wie dat was. Uiteindelijk bleek dat dat geen moslims waren, geen anochtonen, geen, uh, geen mensen van Marokkaanse origine waren, of Noord-Afrikaanse origine. Het waren twee Polen, twee christelijke orthodoxe Polen. Dus die die mentaliteit die vernederde mentaliteit van veroordeel, veroordeel, die verwerp ik. Tuurlijk ga ik hem niet veroordeel. Ik, als ik een probleem heb met Mohammed Marwa dan zal ik de dag des oordes, hij is nu bij zijn Heer, hij is dood, hij is bij zijn Heer, dan zal, dan zal hij bij zijn Heer staan en zal hij dan uh, verantwoording moeten afleggen. En als ik hem persoonlijk adviseren, zal ik hem adviseren dat de dag des oordes, ik zal de kans krijgen. Maar om zomaar op het, in het openbaar op tv hem beginnen bombarderen met alles wat, wat er zou zijn, Nee, dat doe ik niet. Ja. Uh, Dan wil ik even de lokale kwestie behandelen, Antwerpen op zich. U uh, hebt heel wat tegenstanders. Yves Lejoie, procureur-generaal van Antwerpen, die in februari meldde dat hij ging onderzoeken hoe hij uw nationaliteit kan afnemen. Uh, Vlaams Belangkopse Van Hekken en de Winter, die u voortdurend belagen uh, en die ook uh, uw nationaliteit in zijn en zelfs uw per direct het land uitsturen, uh, al die mensen, ik heb het gevoel dat u, oké, okay, u, u hebt wel een boodschap op lokaal vlak, maar dat eigenlijk in Antwerpen zelf, dat daar uw u, u doel niet liggen. Waarom zijn die mensen dan allemaal uh, zien zij u als de vijand voor hen? Nu, uh, uh, Liegeois, Yves Liegeois, hij zei van ja, we moeten deze man ontdoen van zijn, van zijn nationaliteit, waarom? Omdat hij uh, de democratie uh, in zijn totaal, uh, totaal uh, verwerpt. En deze man die trekt zelfs de grondbeginselen van onze staat in twijfel. Dat is heel grappig, van, van, dat, is heel grappig dat hij spe, specifiek hij deze zaken zegt. Want als je je herinnert, uh, Yves Liéchois is degene die die fameuze groep had opgericht, End of, uh, end of Democracy Day. Nee? Hij was toch degene die zei, de einde van de democratie is, dus vandaag is de einde van de democratie. En hij wilde zelfs een speciale dag en hij wilde dat vieren, met, wereldwijd, met de mensen die hetzelfde denken als hem. Hij gelooft zelf dat de democratie uit elkaar valt en dat de democratie eh, op, in, op instorten staat. staan. Hij zelf. En wanneer een moslim zegt, van kijk, die democratie is wankelend en dat, dat is echt niet logisch en dat, dat slaagt op niets. Ja, dan is de moslim de grootste vijand van, van, van de staat, eigenaardig. Dus als ze mijn nationaliteit ontnemen, dat is geen probleem. Neem die dan ook van Iveliajouan, want hij, is de, hij zegt hetzelfde als mij, ik vind hetzelfde. Gewoon ik zeg het met een islamitisch profiel, hij zegt het met een niet-islamitisch profiel. Wat betreft Frank van Hecke en, en Philippe de Winter? Frank van Hecke, hij werd uit het proces gevolgd. Hmm? Want zijn. zijn, zijn, zijn ik, normaal gezien zou ik niet uh, over het proces moeten spreken. aangezien dat juridisch wat in de rechtbank wordt gevoerd. Maar ik kan u wel zeggen. Uh, hij wordt uit het proces ge gegooid omdat de belaging niet van toepassing is op hem. Ik heb hem nooit, oh, ik heb nooit over hem gesproken. Ik, ik herinner me niet dat ik, ik hem ooit in een video heb, heb, heb, heb, heb bovengehaald. Dus hij heeft helemaal niets te zeggen in heel het verhaal. De video ging over Marie-Rose Morel. over Philip de Winter de Wever. Dus ja, wat heeft hij ermee te zeggen? Wat doet hij dan? Hij probeert zijn politieke eh, positie te gebruiken dan, om toch maar iets te kunnen doen tegen Abu Imran en tegen Sharia voor België. Philip de Winter zoekt een zondebok. Hmm. En de reden waarom ik me nooit bezig hou met, met, met, met deze onbenulligheden, ja, deze mensen, ze willen aan Nationale Drijf afpakken, zij willen dit, zij willen dit, zij willen dit, omdat we grotere zorgen hebben. Mijn broeders worden dagelijks afgeslacht in Irak en Afghanistan. Dagelijks worden onze kinderen en vrouwen afgeslacht in Palestina. En dat ga ik me bezighouden met Philip Winter, die spreekt over mij, of die mij belaagt, of die mij beledigt. Zij spreken over belaging. Dagelijks worden wij belaagd. Dagelijks is er eerroof, is er laster en eerroofd ten te, te, te mijn persoon dan pers als ik over mezelf spreek. Doodsbedreigingen. Ga de website af, ga heilen af bijvoorbeeld de reacties uh, klint.be. Lees wat voor doodsbedreigingen er staan. Philippe de Winter, zijn eigen Facebookpagina vorige week stond er duidelijk op geschreven hier is het telefoonnummer van Abu Imran, laten we hem allemaal massaal contacteren om te zeggen dat de gevangenis veiliger is voor hem dan, op, dan, dan, dan, dan vrijheid en laten we het recht in eigen handen nemen. Dat staat op de Facebookpagina voor de Winter. Heeft iemand dat gezien? Als de staatsveiligheid zegt dat zij ons op de voet volgen en dat zij ons, ons in doog houden, zien zij deze zaken? Zien zij niet dat een persoon... Ik kan, ik kan, u zelfs, ik kan zelfs een stap verder gaan. Uh, het is zelfs zo ver gegaan dat iemand mijn wielen heeft losgezet van mijn auto, uh, s'avonds en ik ben vertrokken van thuis en ik voelde dat mijn wielen los stonden waar, waarop ik mijn wielen heb vastgezet. Zo ver is het gegaan. Dus uh, deze mensen die hier komen spreken over belagingen, kom maar, wij hebben grotere zorgen. En allemaal deze zaken zijn allemaal details. Ik zet mezelf in een slachtofferpositie en ik probeer deze zaken zo weinig mogelijk aan te halen, omdat we ook niet zwak zijn. En ik word niet geïntimideerd door deze zaken. Al deze zaken zijn symptomen. Hmm. En er zal ons niets overkomen enkel met de wil van ons Heer. Alles is voorbestemd en alles is voor ons heer. Wij geloven in het ogen. Ja, uh, tijdens meer research had ik ook uh... het idee Laten we nu eens de rol omdraaien. Uh, jullie moeten zich toch ook op een bepaalde manier bedreigd voelen door iedereen is altijd bezig over hoe jullie zo, iedereen de samenleving veroordelen. Omgekeerd zijn er toch ook een andere signalen met de samenleving die jullie veroordelen. Die jullie, jullie moeten zich toch ook bedreigd voelen? Tuurlijk. Um, een moskee. Hmm? Een moskee waar is, in, waar, waar is ingebroken. Een hakenkruis op de muur gespoten, een varkenskop op de breekstoel gelegd en Mohammed opgeschreven. Dat is gebeurd in Charleroi, nog geen twee maanden geleden. Normaal zaak van de wereld. Moslims die worden aangevallen op straat, moslimvrouwen die worden bespuwd op straat. Kijk, de stap is zelfs weer, veel verder gegaan en de mensen willen er gewoon niet bij blijven stilstaan. Brevik in, in, in, in, in, in Noorwegen. Hij zegt zelf, in zijn manifest, ik heb zijn manifest gelezen, die was te downloaden op internet. In zijn manifest zegt hij zelf, mijn ideologie is gebaseerd op mijn helden Wilders en de Winter. Hij zegt zelf, mijn daden die ik heb gepleegd zijn voornamelijk afkomstig van de ideeën van Philip de Winter en Geert Wilders. Dus ja, zij hebben mensen geradicaliseerd. Zij hebben, door hen zijn er mensen overgegaan tot de daad. Hans van Temsen. Zijn ouders waren leden van het Vlaams Belang. Hmm. En Hans van Temsen zelf was iemand gekend in de kringen van het Vlaams Belang en hij ging naar de, naar de activiteiten van het Vlaams Belang. De rest is Hoeveel acties werden gedaan tegen de moslims namens het Vlaams Belang? Hmm. Het Vlaams ook is veroordeeld voor racisme. Niet wij. Hè? Duidelijk. Ja, dat klopt, maar bent u niet bang dat u met uh, jullie ja. filmpjes en jullie publicaties ook. Uh, ook zo mensen als Anders Breivik zullen uh, aanzetten tot... Nee, omdat wij moslims, wij zijn geen emotionele mensen. Hm. Wij moslims, dat is, juist, dat is juist het verschil tussen ons, als ik het zo mag stellen, ons en jullie. Wij hebben een boek naar waar wij refereren, waar alles is, is opgeschreven. Wij mogen niet zomaar klakkeloos acties doen. Dus die mensen die zeggen: van ja, kijk, de, uh, ze kunnen de woorden van Abu Imran interpreteren, en misschien zal er een brevik opstaan die massaal mensen zou vermoorden. Ja, ik weet niet, er kan iemand naar de smurven kijken en zien hoe dat Gargamel de smurven. Uh, uh, uh, uh, uh, de smurven probeert op te jagen, dan kan iemand zeggen: van Oké, okay, ik ben Gergamel, de smurven zijn de moslims. Oké, okay, laat ik moslims gaan, gaan, gaan jagen. Uh, zijn, zijn kat Israël, dat zal ik dan, ja, ik weet niet. Ik ga er ik weet niet, een uh, Dobberman van maken, of een Pitbull van maken, of een Rotweiler, en dat ga ik gebruiken tegen de moslims. Als we zo gaan, verbied dan alles. Verbied de Simpsons, ietsje een Squatchy Show, heel wat gewelddadige dingen en uh, oproepen tot. Dus kom aan, laten we een beetje volwassen zijn, eerlijk zijn. Een moslim is niet een idioot, is niet zomaar een domme persoon die de klakkeloze woorden van Abu Imran zal overnemen. Abu Imran zegt zelf, ik roep niet op tot geweld. En zou een moslim zo dom zijn om gewoon alles aan te nemen wat ik zeg? Alles moet gebaseerd zijn op de Koran en op de traditie van onze profeet. Maar, maar uh, u hebt zelf al verklaard dat uh, vele onderbeheerndaarse jongeren uh, nu op straat loopt met een jeansbroek. Uh, en dat zij ook niet zo nauw meer leven. moslims ja. ja, Niet zo nauw meer nemen met, met de Koran. Ben je dan niet bang dat, dat net die groep dan toch die daden zal plegen en zal refereren naar jullie? Of doen jullie dan in de. Een... Nee, tuurlijk niet. Dat... tuurlijk niet. Aangezien ze niet in het profiel passen. Ja. Kijk, die moslims, die broeders en zusters die gladgeschoren gezichten hebben, die jeansbroeken hebben. Die zusters die rondlopen zonder hoofddoeken en die zelfs naar discotheken gaan of vriendjes hebben of zo. Klopt, dat zijn moslims die in zonde zijn gevallen. En onze boodschap en onze, uh, onze activiteiten zijn ook naar hen gericht. Dat wij hen proberen uh, wakker te schudden, terug te brengen naar het juiste pad. Dus uh, wij proberen een, een soort van uh, begeleiding te zijn voor onze moslimbroeders en zusters, en niet uh, een, uh, een zondebok. Die gewoon ja, alles op zich neemt en de moslims probeert uh, te brainwashen ofzo. Dus ah, email, dat is wat veel mensen denken. Negatieve imago dat we nu wel een beetje hebben in de media, gecreëerd door, waarschijnlijk ook omdat er te weinig geluisterd wordt naar jullie, te veel geluisterd wordt naar jullie tegenstanders, je zou dat kunnen aanzetten dat jullie zo zegt, de boeman zeg stel nu dat dit ooit gebeurt uh, dat iemand een aanslag pleegt en er ik weet naar jullie dan, zijn jullie, dan kunnen jullie dan de boeman worden van heel het verhaal. Oké, okay, dan arresteren ze ons en arresteren ze Philip de Winter, omdat ik met hem heeft gerefereerd ja. en Hans van Timse heeft ook naar hem gerefereerd. Zelfs vorige vrijdag in de rechtbank heb ik het gezegd en de rechter de heeft eigenlijk mijn punt gemaakt. Ik zei van kijk, hij beledigt dagelijks over Philip de Winter, hij beledigt dagelijks mijn geloof, dagelijks mijn koran, dagelijks mijn profeet. Nog net vorige week of twee weken geleden was er een, een affiche van 20 vierkante meter met een blote vrouw in Burka. Hij beledigt openlijk ons geloof in onze vrouwen. Uh, uh, Anke Vermeers. Alle moslimvrouwen zijn prostituees in bed en slavinnen in het huishouden. Openlijk belediging aan alle moslimvrouwen in België. Dat is vrijheid van meningsuiting. Maar wanneer hij er aan spreekt, is dat oproepen tot haat en geweld en kan er eventueel geïnterpreteerd worden of ik weet niet wat. Wat is dat voor tegenstrijdigheden? Waarop de rechter zei: Ja, maar wij zijn hier niet om over hen te oordelen, maar over u. Ik zei wel: Dat is juist mijn punt, dat is juist wat ik bedoel. Dat is juist die hypocrisie die de standaard van de democratie Laten we stoppen met kinderrechten doen. Ik zeg in, in alle interviews: Ik roep niet op tot geweld. In elke video zeg ik: Ik roep niet op tot geweld. Wij roepen de moslims op eh, om niet klakkeloos geweld te gebruiken. Ik gebruik je emoties niet. Denk na. Ik zeg dat in al mijn video's. Wat moet ik doen? Om te zeggen van kijk, wij roepen niet op dat geweld. Moet ik daarvan taken gaan roepen? Moet ik een, een bord op mijn rug hangen waar ik zeg van ja, ik ben peaceful? Kom maar. Mijn vraag was ook. Uh, inderdaad, de intimidatie van uh, de campagne. Uh, om, om, zelfs in Federaal Natum stop je is de en uh, verbodstikken en zo. Waarom? Ik jullie, komt er jullie? En dan niet door hem ook aan te pakken, omdat hij niet gelooft in de Belgische rechtsstaat? Nee, kijk, uh, het is niet waar geloven en, en, en, en... Het is niet okay. geloof in de Belgische rechtsstaat. Uh, kijk, het systeem van binnenuit, uh, binnenuit proberen veranderen is onmogelijk. Ja. Kijk, als ik een klacht ga indienen, zelfs praktisch, buur praktisch gezien, ik ga morgen een klacht indienen tegen Philippe dan ga gaat gesepereerd worden. Ja. Simpel. Waarom dat de procureur generaal zelf mij had, Ja. Is dat dan een, ja. een beetje machteloos? Ja, tuurlijk. Dat is puur praktisch. Ja. Puur praktisch is het onmogelijk. Ik werd bijvoorbeeld in 2009 in mekaar geslagen door de cel antiterrorisme. Zeven agenten die hebben mij praktisch morgens doodgeslagen. Waarop ik drie dagen heb geslapen. Ja. Oké? Okay? Iemand zou tegen mij kunnen zeggen van, ja ga naar het Comité P. Ja. Ik, werd ge ik werd gearresteerd in Mechelen. Maanden later, waarop zij zei, dat je ja, staat voor een verklaring. Ik zei, oké, okay, ja, kom, laten we die verklaring doen. Die verklaring zei zeggen, ja, uh, agenten zeggen dat jij hen uh, hebt aangevallen en dat jij weer spanning wordt bij je arrestatie. Ik zei, oké, okay, wanneer was dat? Ja, dat was die dag bij die betoging voor het atenee in september 2009. Ik zei, diezelfde dag werd ik in elkaar geslagen. Ik heb drie dagen geslapen door diezelfde agenten. Zij hebben mij aangevallen in het bijzijn van iedereen. We uh, hebben ze mij gearresteerd en er is zelfs een vrouw gekomen. En zij getuigden dat ik onschuldig was en dat zij uh, onrechtvaardig waren. Zelfs die agent die Michel, ik herinner me, ik ben zijn naam vergeten, spijtig genoeg, uh, in het politiekantoor van Mechelen, zelfs die agent zei van, wat is dat voor een absurditeit? Als jij toen een agent had aangevallen en weer spannend zou zijn geweest bij je arrestatie, waarom komen ze er nu maar pas mee af? Waarom hebben ze die dag zelf de verklaring niet afgenomen? Ik zei, ja, de vraag moet je stellen aan uw collega's. Hij zei, wat heb ik erover te zeggen? Ik zei, kom aan, je weet zelf, dat dat op niks slaagt die verklaring. en zei eerlijk gezegd, je hebt totaal gelijk, geen commentaar. En dan heeft, dan heeft hij die, die, die uh, uh, signing laten uh, opheffen. Twee, drietal maanden later ben ik veroordeeld tot acht maanden uh, gevangenisstraf en een geldboete voor het aanvallen, uh, weerspannigheid tegenover een agent. Ik ben degene die in elkaar werd geslagen en ik word veroordeeld voor uh, gewelddadig tegen die agenten te zijn of weerspannig tegen die agenten te zijn. Dat is juist uw democratie. Dan vraagt u van mij om uh, diezelfde democratie te gebruiken om mezelf te beschermen. Wij hebben een versie in ons Boek. Degene die niet reageert met het boek van Allah, voorwaar? Zij zijn de onrechtvaardigen. Dus zij zullen nooit rechtvaardigheid geven enkel onrechtvaardigheid geven. Hoe kan het zijn dat Abu Imran wordt aangeklaagd voor uh, haat en oproepen tot geweld? En de burgerlijke partij is degene die zolang Abu Imran leeft, al beledigingen doet en oproepen tot haat en geweld. Philippe de Winter is in de politiek zolang ik leef. Ja. Zolang ik leef beledigt ik het ons niet. Dus vraag mij niet om, eh, om klachten te gaan indienen of om mijn oordeel te gaan zoeken bij hen. Het zal toch nooit rechtvaardigheid krijgen, maar wij geloven dat we onze rechtvaardigheid zonder enige twijfel zullen krijgen bij onze heer. Dat het dus oordeels. Dus uh, hoe dan ook, win-win situation. Oké, okay. uh, dan nog een heel andere vraag. Uh, ik geef terug in, uh, in Zijn de zin van september. Sindsdien is er voor jullie in veel veranderd in jullie godsdienst, jullie, en dan vraag ik me af jullie organisatie, jullie leven als individu wat is er daar een soort van klik gemaakt in moslims in de westerse wereld hebben zij vanaf die dag een, een, een ander aanzien, dan de imam was het ervoor beter of blijkt u van niet? Ik, uh, ik heb een helemaal andere visie over 11 september natuurlijk ik een moslim ben. Ik geloof niet dat de moslims zijn veranderd 11 september, helemaal. De moslimgemeenschap is altijd dezelfde geweest. De moslimgemeenschap is nooit veranderd in, haar, in hun doen en in, in geloven. Maar 11 september is een verandering geweest voor het Westen. Aangezien de moslims al de laatste 200 jaar, als wij de, de geschiedenis bestuderen, en ik heb mezelf toch vrij overdiept in de geschiedenis, de laatste 200 jaar, is de moslimgemeenschap 7 op 7, 24 of 24, 7 op 7 heel het jaar door eh, aangevallen? Economisch, militair, politiek. Dagelijks. 200 jaar aan een En de moslims hebben zichzelf constant op een volwassen manier gedragen tegenover hun, hun vijanden. Of tegenover hun aanvallers, agress agressors. Dat is dus de moslimgemeenschap. 11 september daarentegen, toen de moslims. De, de operatie vanaf op september hebben heb we uitgevoerd, is het Westen maar gekomen met haar ware aard. En dan hoorden we uitspraken van, van, van bijvoorbeeld de Amerikaanse president die zei: Let it be the seventh crusade. Laat de kruis toch beginnen. You are either with us or with the terrorists. Ofwel met ons ofwel tegen ons. Geen discussie. En heel de wereld is door de kar van George Bush uh, is of the Heel de wereld is op de kar van George Bush gesprongen. <lacht> iedereen is massaal achter hem gegaan, zonder vragen te stellen. Het is zelfs zo ver gegaan dat zijn heel land hebben platgebombardeerd. Alles hebben gedaan om het land, om het land te vernietigen, Af Afghanistan. Laten we zeggen, daar waren trainingskampen van Al-Qaeda, et cetera. E -Arab, een leugen. Er, is, er zijn geen massavernietigingswapens massa in Irak. E Irak e is geen bedreiging voor het westen. Plat gebombardeerd. Massaal uh, afslachtingen. En verder en verder. Nu zelfs het is het zo ver gegaan dat moslims werden gearresteerd in Amerika. 200 jaar gevangenisstraf krijgen. Wereldwijd, in Engeland. Er zijn meer dan, dan 1000 moslimgevangenen. die onschuldig in de gevangenis zitten. enkel en alleen met een. Uh, verdenking op terroristische activiteiten. De terrorismewetten zijn zo soepel. ze zijn zo open geworden in het Westen, dat het Westen eender wie kan arresteren, ten alle tijden kan uitleveren, kan ontdoen van hun nationaliteit. Er gebeurt gewoon massaal wat zij willen. Het Westen. Voor 11 september was dat niet het geval. Dus eigenlijk 11 september heeft de ware aard van het Westen laten zien. Als u mij vraagt, er is veel veranderd inderdaad. Er is veel veranderd aan het Westen. De hypocrisie is weggegaan, nu zijn ze openlijk de vijanden. Maar er is toch ook meer reactie gekomen vanuit de Molomere gemeenschap? Slachtoffers geweest aan de Westerse kant. Ja. Klopt, tuurlijk, ja. Ja, er zijn slachtoffer geweest aan de, aan de Westerse kant, absoluut. Dat hebben we heb nooit ontkend. Er is een 7-7 in Londen geweest, er is een 9-11 geweest, er is Madrid geweest, nu is er maar Raag geweest. Dat oh, allemaal, tuurlijk. Dat nee. we gaan het toch niet al kennen. Nee. De slachtoffers waren voornamelijk Westerlingen, zonder enige twijfel. Maar ik zie u 200 jaar van dagelijkse aanvallen miljoenen moslims die het leven hebben verloren. Sarkozy bijvoorbeeld, ik ga je een simpel voorbeeld geven. Sarkozy heeft gezegd, hij heeft een wet ingevoerd in Frankrijk dat de ontkenning van de genocide tegen de Armenen een strafbare zaak is geworden in Frankrijk. Omdat er een miljoen Armenen zijn gestorven. Terwijl zelfs in de geschiedenis is bewezen dat eigenlijk de Armenen een aanval hebben gedaan op het Ottomaanse Rijk. En de Ottomanen hadden zichzelf verdedigd. Maar zwart, dat is een helemaal andere discussie. Maar laten we zeggen, een miljoen Armenen zijn gestorven. Frankrijk zelf heeft in, heeft in de jaren 50 een miljoen en een half Algerijnen het leven gekost. dat klopt. Een miljoen en een half Algerijnen. Is er een wet die zegt dat het niet toegestaan is om die miljoen en een half in twijfel te trekken? Helemaal niet. Heeft Frankrijk haar excuses aangeboden voor die miljoen en een half? Helemaal niet. Dus, ziet u, de doelstander? En die dingen leven dan niet nu nog steeds onder de, onder de moslimmeesters. omdat dat moet dagelijks gebeurt, ja, ja. tuurlijk dagelijks zijn er bombardementen van het Franse leger in Algerije ja. dagelijks Jacht op Al-Qaeda Mali, Niger, dagelijks zijn er bombardementen dagelijks sterven moslims en moslimburger slachtoffers dan, laten we stoppen laten we niet, niet spreken over de strijders dan de strijders van Al-Qaeda zij hebben sowieso hun ziel verkocht aan Allah zij willen sterven ja. een persoon die reist van van, uh, van Amerika naar het hartje van Somalië of naar het hartje van Irak, hij gaat om te sterven, hij gaat niet om te leven. Als hij wou leven was hij in zijn, zijn thuis thuisgebleven. Dus laten we niet spreken over die, gewoon de burgerslachtoffers. Dagelijks zijn er bombardementen van het Franse leger in, uh, in, in Afrika, als in het Arabische Scheer aan het nemen. Dagelijk zijn er bombardementen. Dus die miljoen en een half, het is niet dat zet, die reduceert, die, die stijgt gewoon. Armeren worden niet duidelijk zelf gezakt, en toch zien wij witte voor hen en niet voor de anderen. Dat tegen de tegenstrijdigheden van, tegenstrijdigheden van democratie. Um, er is ook, uh, ik had ook de reactie gehad op, op, op het volgende citaat van de politieke uh, filosoof Rui uh, die over jullie dan zegt, hun ideeën en wat ze bekomen zijn naar hun zijn, juist een en radicale interpretatie van het islamleven. Kwatsch, wie zijn zin om te beweren dat zijn interpretatie de enige en de juiste is, sinds wanneer mag een moslim over het loop van een andere moslim oordelen. Men mag gerust een eigen interpretatie van de leer hebben, dat is eigen en elke religie, maar neerteken op en oordelen over andermans interpretatie gaat in tegen de fundamenten van islam zelf. Daarnaast respecteren zij het land waarin ze wonen niet. Wel, dan zou ik zeggen, een schrijver heeft, op een, heeft een artikel gezegd op de Gazet van Antwerpen. Hij zei, als deze mensen toch maar radicale fundamentalisten zijn die zomaar lari uitgaan, waarom is het dan zo moeilijk om een moslim op tv te krijgen, die openlijk kan bewijzen, vanuit de, vanuit de traditie van onze profeet, dat democratie bijvoorbeeld goed is? Of dat er geen sprake is van sharia? Nee. Zijn, zijn er in de realiteit nu... Moslimgemeenschappen die tegen jullie zijn, want dat wordt gezegd in de middag. Kijk, de moslims die wij hebben ontmoet, en wij hebben al alle moslims uitgedaagd, en bij deze vernieuwde uitdaging. Elke moslim die zichzelf geroepen voelt om in discussie te gaan, om ons te bewijzen dat we fout zijn of dat onze interpretatie fout is, die is van harte welkom. Breng ons de bewijs en wij volgen. Onze referentie is de, is de Koran. Breng ons bewijs vanuit de Koran en wij volgen. Okay. Moslims zeggen massaal, en dat horen dagelijks van degenen die niet akkoord zijn met ons. Zij zeggen, kijk, de boodschap is 100% juist. Niemand kan die ontkennen. De boodschap, elke moslim gelooft in diezelfde boodschap. Als een moslim zegt van, kijk, democratie is ongeloof, sharia is de oplossing, sharia is het juiste. Er is geen moslim die het tegendeel kan bewijzen. Waarom elke moslim gelooft dat? En waarom zijn die moslims? Zij zeggen, het is de manier waarop daar draait. draaien. Die uh, optredens in de media, uh, de aanvallen, de, de, de provocerende, geen aanvallen fysisch natuurlijk, de verbale aanvallen, de provocerende taal, daar zijn we niet eens over. Zij zeggen van kijk, nu, positie die wij nu hebben als kleine, zwakke minderheid in België, laat ons niet toe om die taal te gebruiken. Die taal is juist wanneer wij de macht hebben en de trots hebben en wanneer dat wij de positie hebben om die te doen. Wij zeggen nee, nu is het tijd om die taal te gebruiken. Nu beter dan, dan, dan, dan ooit. Nu dat wij juist zwak zijn, in de zwakke positie zijn, nu dat wij juist aangevallen worden, nu dienen wij uh, ons duidelijk te laten zien van dat is ons geloof, dat zijn onze standpunten en niet uh, onszelf te vernederen en uh, compromissen te sluiten in ons geloof. Dus het draait allemaal om de manier waarop en niet ja. om de boodschap zelf. Ja. Um, nog iets anders dan. Op 17 december deed u mee Atomium af te breken. En u had het vooral over het feit dat uh, u had iets tegen afgoderij en idolatie. Kijk, bij weer ook, terug zo'n stunt van de media. Ik heb nooit gezegd dat ik Atomium wil afbreken. Wanneer heb ik dat ooit beweerd? Ja, dat ja. De video staat op onze website, op de, de originele video staat op, op onze website en op onze youtube account Luister maar naar de video. Ik sprak over de, de armen die sterven, die sterven in, in, de, in, in de stations van Brussel en Antwerpen. Mensen die op straat leven. Echte kansarmen die op straat leven, die niets hebben. Asielzoekers, schrijnende, uh, schrijnende beelden. Het is zelfs zover gegaan dat een asielzoeker zijn eigen lippen moest uh, dichtnaaien uh, ja. uit hongerstaking. Zo ver is het gekomen in 2012, in het hartje van Europa, de geciviliseerde, de geciviliseerde wereld, die kansen biedt voor iedereen. Het paradijs van de wereld. Ja. Dat is toch wat dat zei zeiden. Ik zei, van er is net een renovatie geweest van miljoenen aan het tonie. In een islamitse staat zouden we dat stuk metaal afbreken en zouden we die miljoenen aan ons volk geven en ons volk ermee redden. Want in een islamitse staat is water, gas en elektriciteit gratis. In diezelfde video heb ik gezegd, bij deze ik roep niet op tot geweld. Ik roep niet op dat er morgen iemand die het atomen komt opblazen. Puur feitelijk. Waarom spendeerden zij zoveel geld aan zo'n stuk metaal? Dat is een soort afgod. Want de Boeddha-beelden in Afghanistan, en ik refereer naar de Boeddha-beelden in Afghanistan, die werden vernietigd door de Taliban. Uh, de Boeddha-beelden, Afghanistan komt net van 30 jaar oorlog. Dan is uh, Amnesty International gekomen en uh, zijn, er, is, zijn de Verenigde Naties gekomen. Zij zeiden, ja, we willen miljoenen pompen in dat stuk, uh, in dat stuk uh, beton uh, niet, dat uh, om dat te, te, om te, om, om te, te renoveren. Infrastructuur, vernietigd, scholen, ziekenhuizen. Het land is volledig platgebombardeerd door de Russen. De Russen hebben niets overgelaten. En dan komen wij spreken over een stuk, uh, een stuk uh, uh, beton dat moet gerenoveerd worden met miljoenen geld. Daarom ik maakte de vergelijking. Hetzelfde als België. We hebben economische crisis, politieke crisis. Mensen hebben zelfmoord gepleegd doordat zij zoveel geld hebben verloren in aandelen, et cetera. Families zijn uit elkaar gegaan. Er zijn echt schrijnende zaken. We zijn naar het station geweest in Brussel. Er zijn kinderen die op straat leven. Er zijn mensen naar ons gekomen. Want soms, er is een organisatie in Brussel die deelt voedsel uit in het station van Brussel. En wij hebben meegedaan aan een actie uh, waarin dat we voedsel hebben uitgedeeld aan de armen in Brussel. Vrouwen, kinderen die op straat leven. Zij slapen op straat. Zij slapen in het centraal station van Brussel. Politie komt, ah jullie zijn die armen eten aan het geven. Oké, okay, geen probleem, doe maar. Ah, nu zijn we geen extremisten meer. Nu, nu zijn we wel gemat nu zijn we gematigd om ons omdat, jullie, omdat wij jullie uh, uh, verhelpen van, van het echte probleem. Wij geven eten, drinken, dekens, kleren. Hoe kan dat in, hoe kan dat in België gebeuren? Zo'n stafferelen zou ik normaal echt niet in de Roemenië of Bulgarije of zo, uh, toch niet in het hartje van, van Europa, en dan nog miljoenen gaan spenderen voor de afgoed van, van het toerisme. Er zijn een er, bent u akkoord, Brunant zei ook, gematigde salafisten, dat bestaat niet. gematigde salafist bestaat niet? Dat heeft hij net gezegd. Elke salafist is gematigd. Het is ook weer een verkeerde uitspraak. Nee, je zou zeggen, elke salafist is gematigd, dat klopt. Ja. En niet alle gematigde moslims zijn gematigd. Ze zouden wel kunnen stellen, dat het zou logischer klinken. Een salafist is gewoon iemand uh, die refereert, om het even uh, de term uit te leggen, want ik denk dat dat een heel groot misverstand uh, uh, is. Salafist, komt van het woord salaf. Salaf zijn eigenlijk de metgezellen van onze profeet. In jullie termen de apostelen van Jezus, dus de apostelen van Mohammed. De apostelen van Mohammed in het Arabisch noemen die generatie de salaf. De salaf. Salaf betekent letterlijk degene die voor ons waren. Dus de vrome voorgangers. De apostelen van onze profeet of de metgezellen van onze profeet. Een salafist is iemand die die mensen naboot. Die die mensen nadoet en die het geloof beleidt en begrijpt zoals dat zij die hebben begrepen. Dat is een salafist. Niets speciaals. Als we de Bijbel gaan controleren, natuurlijk de Bijbel is vervals geweest natuurlijk en we weten dat de, apostel, dat de evangelie niet zijn geschreven door de apostelen, al beweert de katholieke kerk het tegendeel. Maar laten we, laten we, de, de, uh, laten we de versie van de, van de katholieke kerk aannemen en even geloven voor ons punt te maken. Zij zeggen dat de Evangelieën zijn geschreven door de apostelen van Jezus. Klopt. Die apostelen, hoe noemen wij die? Zelf. Dus, een christen die de Bijbel volgt, is eigenlijk een salafistische christen. Ja. Als je het linguistiek gaan bekijken. Is een salafistische christen dan een automatisch een terrorist of een of extremist helemaal niet? Zelfs de christenen zeggen van kijk, om Jezus te kunnen volgen, moeten wij de apostelen nemen en hun begrip want zij hebben geleefd met hem en zij weten hoe hij heeft geleefd. Wel, wij zeggen hetzelfde, wij hebben een koran. Hoe begrijpen wij die koran? Hoe onze profeet die heeft begrepen. Hoe heeft onze profeet die begrepen? Zijn metgezellen getuigen hoe dat hij die heeft beleefd en begrepen. Simpel. Als ik daarom een salafist ben, oké, okay, ja, dan ben ik geen salafist, ik heb er geen probleem mee. Maar ben ik uh, gematigd? Ik voel ja. mezelf een gematigde moslim. Ja. Waarom? Ik ga niet naar het... Ik, ik, ik, ik niet naar verwistering en naar compromis te sluiten. En ik uh, neig ook niet naar uh, mijn principes opzij te schuiven om... Uh, om, om, uh, om mijn eigen lusten en begeer te volgen, wat betekent geweld te gebruiken of ik weet niet wat. Ik ben een gematigde moslim, ik pak de middenweg, de, de, de, de, de gouden middenweg, gewoon heel normaal. Ik beleef mijn geloof. Is er een bewijs, dan volg ik het zin. Hm. Uh, dan nog een andere kwestie. Uh, er loopt ook een proces tegen uh, een, een aanklas van Jean-Marie de Meester. Uh, die uh, u vervolgt voor homo haat. Mm -hmm. uh, ik wil eigenlijk gewoon eens weten wat vindt u en wat hebt u daartegen? elke keer heb ik die vraag niet gekregen? In elk interview. <laughs> voor de duizendste keer. Homo's interesseren mij niet. Mm. Ik ben geen homo. Oké, okay, ik ben geen homo. Ik, ik ga dan letterlijk Filip de Winter citeren. Philip de Winter zei het beste om te doen is een hetero huwelijk, een gezond hetero huwelijk te, te promoten. Dat is wat wij doen. Philippe de Winter is van principe is hij, the, is hij, is hij niet voor homofilie. Oké, okay, Jean-Marie de meester en zijn advocaat hebben gekozen om homo te zijn. Dat is hun probleem. Daar lig ik niet wakker van. Ga ik dat goed spreken, ga ik met hun meelopen in de geper Verre van. Ja. Helemaal niet. Maar oké, okay, zij hebben hun keuze gemaakt. Zij zijn homo's. Laat niet homo zijn. Ik geloof uit het diepste van mijn hart dat dat een zonde is. En dat hij tegen mij gelooft. Maar Jean-Marie de Meester mag homo zijn. Zijn advocaat mag homo zijn. Hier, net achter de hoek, is een hele straat vol met homo's en homobars en cafés en zo. Ik heb mij nooit gaan zien beledigen of opblazen of zo. Zij mogen homo zijn, omdat zij in eerste instantie ongelovigen zijn. Degene die zijn Heer niet, niet, niet, niet, niet aanbiedt, die zijn Heer niet respecteert, zijn Heer niet dankbaar is voor zijn creatie, ja, daar moet jij niet van verschrikken dat hij homo is. Ja. Er is geen grotere zonde dan het ongelovig zijn in eerste instantie. Omdat de profeet sallallahu eh, alayhi eh, zei, de grootste zonde is het ongeloof. Dus ja, als zij hebben gekozen om homo te zijn, ja, doe je ding. Dus u... Islamitisch gezien is het niet toegestaan. Maar u, u... Een moslim die zegt dat hij homo eh, trekken heeft. Ik zeg tegen hem, mijn broeder, vrees Allah. Keer terug naar uw heer, trouw, heb kinderen, vrees Allah. Zou ik hem gaan aanvallen, zou ik hem gaan in elkaar slaan of opblazen of zo verder van? En degene die homo is, van de niet moslims die homo zijn, ik zeg tegen hun, keer terug naar uw Heer. Ik zeg niet van ja, stop met homo te zijn. Keer terug naar uw Heer in eerste instantie. Zij geloven dat hun voorvaders apen waren en dat zij zijn gekomen met toeval. Vrees uw Heer, keer terug naar uw Heer. En wanneer zij terugkeert naar uw Heer, zouden zij automatisch inzien dat ons Heer ons heeft geschapen. Het man en vrouw en dat zo de voortplanting komt en dat wij zo kinderen hebben, zo gelukkige gezinnen hebben, er is niets prachtiger dan, dan, dan, dan kinderen hebben, dan je eigen kinderen te baren. Er is niets prachtiger dan dat. En ik zou zeggen, spijtig genoeg, Boudewijn is dood, maar als Boudewijn nog leefde, konden wij naar Boudewijn gaan en we zeggen tegen hem: wat vind jij van homo's? Oh Boudewijn, wat vind jij van kinderen hebben in een homo koppel? Boudewijn kon geen kinderen krijgen. Hij heeft alles gedaan om kinderen te hebben en hij kon geen kinderen krijgen. Laten we aan die man vragen wat, een kind, de, waarde van een kind, wat de waarde van een kind is. Daarom... Maar los daarvan denk ik dat uh, homo's dat is een bepaalde overtuiging Dat Net zoals jullie jullie in of een bepaalde overtuiging hebben. Homo is, is, is, is, geen, is geen geloof. Homo is gewoon iemand die in een zonde valt, die bepaalde zaken doet. Die indruisen tegen de natuurlijke aanleg van de mens. simpel. Hmm. Maar, volgens hen leven zij gewoon volgens een bepaalde manier. Ja, volgens hen, maar ik heb toch mijn eigen ja. geloof. Ja. Mijn maar waarom laat man man die man u, u dan aan? Ja. Ik heb flauw idee. Die man die ziet, die zegt dat hij blijkbaar zichzelf onveilig voelt uh, door mij of door mijn gedachten. U hebt net mijn woorden gehoord. Ja, u. Hebt u, u iets gehoord u dat. Uh, het interesseert mij niet. Ja. Als hij is gewoon. We zijn wat te hij, hij zat. Uh, uh, hij zat nog geen vijf meter van mij in de rechtbank. Heb ik hem aangevallen? Ja. Buiten de rechtbank heb ik hem tegenkomen. Niet uit vrees voor de politie of zo. De politie mag naar de hel. Maar heb ik hem aangevallen? Heb ik hem beledigd helemaal niet? Het interesseert mij gewoon niet. Laat mij gerust. Het is, het is opgelost. Ja. Uh, als ik er nog even bij mag vertellen of vermelden. Dat wij nu blijkbaar in een maatschappij leven. Van kijk. We mochten gewoon niet beledigen. Erger nog. Je moet homo's aanvaarden en goed spreken. Het is zelfs zo ver gegaan dat een, een organisatie is gekomen van Nederland om alle moskeeën af te gaan om de imams op te roepen om homo's te, te aanvaarden. Waarom doen ze dat niet bij de rabbijn? Ga naar de Joodse, Joodse synagoges en zeg tegen hen jullie moeten campagnes voeren pro-homo's. Ga naar de paus, zeg tegen de paus, aanvaard homofilie, promote homofilie. Monseigneur Leonard, hij is niet monseigneur van alle tijdelijkheid, Monsignor Leona heeft gezegd AIDS is geen straf van God maar is een juiste vergelding voor homo's Klaag hem aan We gaan naar hem, zich tegen hem, om een persconferentie te doen om zichzelf te veroordelen en zijn woorden terug te nemen? Ja, maar het is gemakkelijk om een moslim te nemen. Het ja, meest, meest controversieel ja, maar Doe bestand uh, uit Ik vind het al niet dat homo's zijn volledig geaccepteerd Die man heeft ook een punt dat hij zegt uh, uh, wij mogen Islamieten niet, niet uitmaken, want wij e e e kunnen e e daar correctioneel e van belanden. Klopt niet. En omgekeerd, klopt niet. Met lang leven God, weg met Allah. Enkele citaten. Lang leven God, weg met Allah. In België door, uh, door uh, Beno Bernard. Alle moslimvrouwen zijn prostituees in bed en, uh, en uh, slaven in huis huishouden. Is dat een belediging? Ik denk niet dat dat een compliment is. Uh, Noord-Dintawel is de pooier van Allah. Hmm. Philippe de Winter, zijn citaat. De Koran moet verboden worden zoals man kan verboden werd. Is dat een belediging of niet? Ja, ja. Dagelijkse kost. Maar zijn die, men, die mensen nog niet meer om... en, en de rechtbank. Uh... Het is toegestaan. Ja, mag... Een homo mag, beledigen, mag moslims beledigen. Hier in België mag je moslims beledigen. Dat noemen ze vrijheid van meningsuiting. Beledig de Koran, beledig Mohammed, doe wat je wil. Het is zelfs zo ver gegaan dat toen de Deense cartoons, enkele moslims, bij de Deense cartoons enkele moslims zijn naar de hoogste magistraat gegaan van Denemarken, om een aanklacht te doen tegen, tegen, tegen de krant. Hij heeft gezegd, dit hoort bij vrijheid van meningsuiting. En de vrijheid van meningsuiting is onbeperkt, al was het zelfs Mohammed. Dus zij betreft om Mohammed te beledigen. Dus, alsjeblieft, laten we die lari uh, uh, vergeten. Moslims, beledig, verneder, uh, beschuldig, geen probleem. Een moslim die spreekt over zijn geloof, over zijn overtuiging, ja, dat is natuurlijk een strafbare zaak in België en dat is een heel gevaarlijke zaak en dat hoort dan bij extremisme en fundamentalisme. Ja. Inderdaad. Uh, zou de sharia een werkbaar instrument zijn in de Westerse sharia Zonder enige twijfel, zonder enige twijfel. Ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat de, de, de inwoners van België dat de problemen die zij hebben enkel kunnen opgelost worden met de sharia van Allah. Met een islamitisch systeem die rechtvaardigheid zal brengen voor Jan en allemaal, zowel moslims als niet moslims. Sharia betekent niet dat iedereen zich moet bekeren tot islam. En een christen mag christen blijven, een jood mag jood blijven, een atheïst mag, mag atheïst blijven. Maar de rechten worden gegeven aan iedereen. Sharia is geen tegenstrijdig systeem, is geen hypocriet systeem, is een systeem dat een dat is een goddelijk systeem, die uh, een openbaring is van, van, van God en die perfect is. En zelfs Philippe de Winter, ik heb hem uitgedacht op uh, tijdens ons debat met Jink TV, ik daag u uit om mij één zaak te brengen die tegenstrijdig is in de sharia. Waarop dat hij antwoordde, allemaal goed, en wel, ga je sharia beleven in Iran of in Afghanistan. Los van zijn antwoord, hij kon niet antwoorden met een tegenstrijdigheid ja. in, de in, in de islam. Er is geen contradictie in de islam, er is geen contradictie in de sharia. Wij geloven dat de sharia de oplossing is 100% voor iedereen. Ja. Uh, met de commotie die nu ontstaan is en uh, de maatregelen die, die ze willen treffen, hoe ziet u de toekomst in voor uw organisatie, en hoe ziet u de ideale toekomst in voor uw organisatie? Ja. Ja, hoe dan ook, um, we moeten eerlijk zijn en we moeten realistisch zijn. Ik weet niet, veel mensen denken van ons dat wij een kudde schapen zijn die zonder klakkeloos dingen neer doen. Maar we hebben van in het begin de, de Belgische staat uitgepaard. Wie? Hoeveel uitdagingen heb ik gelanceerd aan de Berluste Ik heb zelfs de koning uitgedacht voor een debat. Oké, okay, hij spreekt geen Nederlands, geen probleem, ik kan het voor in het Frans. Dat is allemaal geen probleem. Elio de Roupo uitgedacht voor een debat. Hij spreekt geen Nederlands, ik kan het wel voor in het Frans, geen probleem. Uh, deze uitspraken zijn controversieel, deze uitspraken ja. wegen zwaar in de weegschaal bij hen. Wie? Dan moet je ook niet verwachten dat zij een hele weg van bloemen zullen uh, liggen in ons pad. Tuurlijk niet. Zij gaan ons proberen aanpakken. Zij gaan ons proberen verbieden, aanvallen, aanklagen, uh, liquideren. Ik weet niet waar in de gevangenis steken. Logisch. Dus wij, zijn geen, uh, uh, wij leven niet in een, uh, in een utopie dat wij denken van oké, okay, alles komt gewoon, er is geen probleem. Nee, er is een probleem. Maar dat is een kleine prijs die wij zouden moeten betalen. ...voor de tevredenheid van Allah te kunnen bereiken. Wij geloven dat onze boodschap, onze activiteiten uh, zijn voor de tevredenheid van ons Heer. En wij vragen uh, onze Heer om deze te aanvaarden van ons en tevreden te zijn van ons. Als wij een kleine pri prijs moeten betalen in dit leven die toch maar 60, 70 jaar maximum duurt... ...waarom niet? Geen enkel probleem. Het ziet er enkel goed uit uh, voor de, in de toekomst voor Sharia voor België. Wij hebben meer en meer invloed, meer en meer impact... Onze stemmen worden gehoord in alle hoeken van de wereld. Als zelfs Russe, uh, Russische tv-interviews met ons komt doen, uh, uh, Japanse uh, tv-interview komt doen met ons, dat betekent dat de boodschap het ver is aan het rijken. Wij vergelijken onszelf met een klein steentje die wordt gegooid in een rivier. Op zichzelf een kleine steen is onschadelijk en kun je er niets mee doen. Maar die ribben die in het water worden gevormd, zij gaan heel ver. Dus ja, als jij is, is een klein steentje en de ribben uh, die gaan, direct tot de zo heel hmm. um, Hoe is uw visie op uh, de ontwikkeling van uh, de hele Hedendaalse moslims in Oerom? Hoe gaan die... Zijn zij bestendig zijn om mee te gaan naar De moslims in België, heel spijtig om te zeggen, zijn heel naïef. Hmm. Moslims in België zijn zo naïef dat zij gewoon blijven geloven in de discours van de socialisten, en het discours van de liberalen. Socialisten hebben al uh, 50 jaar hetzelfde discours. Wij hebben het, go het goede voor met jullie. Wij zijn met jullie. Wij helpen jullie. Wij willen jullie bijstaan. En tegelijkertijd maken zij wetten en keuren zij wetten. Hoe in, uh, vallen zij moslimlanden binnen? Bombarderen zij, doden zij. En moslims zeggen: van ja, oké, er is geen probleem. Ver van ons bed. Moslims hebben die instelling. En uh, ik vrees dat de moslims uh, in België dezelfde fout zullen maken als de moslims in Bosnië. Want de moslims in België en in Bosnië hadden dezelfde instelling van alles komt goed, geen probleem. zijn ons buren, christenen, oké, okay, een beetje radicale christenen links en rechts, maar geen probleem. Aanvallen op moslims hier en daar, geen probleem, komt wel goed. Dat zijn geïsoleerde gevallen, geïsoleerd, geïsoleerd. Tot op een dag Milozovic naar buiten kwam met een paar uh, nationalistische liederen en een vervalste geschiedenis en hij zei van dit zijn de vijanden, plotseling zijn de wapens richting de moslims gericht en hebben wij dan de, de, de, de slachtpartij gezien tegenover de moslims waarbij 500.000 moslims het leven hebben gelaten. Dat is, de, dat is spijtig genoeg de realiteit van de moslims. Wij zijn naïef. Denkt u dat het in België ook zo zou zijn? Ik hoop van niet natuurlijk. Uh, wij hopen nooit op, uh, op, uh, op bloedvergeten en, uh, en, en, en dood en chaos. Uh, maar ik zou zeggen als Philippe de Winter zijn koers aanhoudt ja. en zijn volgende, als extreemrechts diezelfde discours blijft voeren, dan vrees ik, uh, vrees ik ervoor dat uh, binnen de kortste keren de Vlaamse gemeenschap zichzelf zal bewapenen en, uh, en dat zij wel uh, als ik lees op de Facebook van Filip de Winter, laten we hem duidelijk maken en laten we het richting eigen handen nemen, dat zijn geen positieve zaken om te zeggen. En ik herinner mij in het debat met Filip de Winter: ik zei van kijk, uw discours helemaal. Oké, wat wilde je nu uiteindelijk bereiken? Wat is uw boodschap aan de Vlamingen? Pak wapens, dood moslims, wat is uw boodschap? Hij heeft dat gewoon een beetje met lachen opzij geschoven, maar heeft niet ontkend. Dat is wel. Hij heeft zelf niet ontkend. Want uh, als hij zoiets tegen mij zou hebben gezegd. het allereerste dat ik zou antwoorden is: van, kijk, ey, laten we duidelijk zijn. Ik heb nooit opgeroepen tot geweld en ik roep niet op tot geweld. Maar hij heeft niet ontkend. Het feit dat hij niet heeft ontkend. en we moeten stilstaan bij, bij, bij bepaalde zaken. Het feit dat hij niet heeft ontkend. betekent dat hij misschien zijn achterhoofd had kunnen draaien. Daarom, een heel gevaarlijke zaak. We hebben Mohammed Ashraqa, die, die werd gedood jaren geleden. We hebben heel wat aanvallen gehad op moslims de laatste jaren, intensievere aanval. In Nederland is er al sprake van uh, schietpartijen tegen moskeeën, uh, molotovcocktails cocktails tegen moskeeën, aanvallen op moslims op straat en moslima's op straat, dus uh, het ziet er niet uit. U vreest wel deelig op dat vlak ben ik heel pessimistisch, inderdaad. Ja. Ik vrees voor de veiligheid van mijn geliefde broeders en zusters. En ik zeg tegen mijn geliefde broeders en zusters, word wakker, wees niet naïef, we weten met wie wij leven. We weten wat deze mensen kunnen doen. Uh, zij hebben zich gekeerd tegen alle minderheden in de geschiedenis. Ja. Het Westen heeft elke minderheid aangevallen, aangepakt, afgeslacht en achtervolgd in de geschiedenis. Kijk naar de Joodse gemeenschap uh, in de geschiedenis van Europa. Kijk naar de moslims in de geschiedenis van Europa. De inquisitie, dat is niet gedaan door Marsmannetjes. Het is niet I.T. E. die de, de inquisitie heeft gevoerd. Hitler was geen moslim. Hitler uh, was niet de koren aan het lezen en was niet uh, namens de koren aan het handelen. En dat zijn toch allemaal weste dingen. Dus, uh. mm, maar als uh, u dan u echt huis had van geweld, draai er om, ja. ziet u dan eigenlijk ook nou, een compromis. Een dag waarop de moslimen zich aanvaard zal worden in de westerse samenleving? Onmogelijk, omdat onze hele uh, gezicht, voor waar zij zullen niet tevreden zijn van jullie, tot jullie zoals hen worden. Uh, dus de Joden en de Christen. Uh, dus dat het Westen zal zeggen van ja meneer, meneer de moslim, ja mevrouw de moslim, alles in orde. We trekken de Hijab terug in, we trekken de niqab weer in. Jullie mogen oproepen tot het gebed, jullie mogen jullie moskeeën hebben, jullie mogen jullie islamitische scholen hebben. Wij gaan onze troepen terugtrekken uit jullie landen, wij gaan je stoppen met jullie landen leeg te plunderen, zoals bijvoorbeeld nu de gas, etc. En de aardolie. We zullen dat allemaal niet doen omdat wij jullie graag hebben, omdat jullie ja. respecteren. Eerlijk, er zijn heel veel naïeve moslims die zoiets, zoiets geloven, maar uh, ik baseer me op het uiterlijk en op de realiteit onmogelijk. Dus het wordt compromis is eigenlijk aan ons aan de was te Tuurlijk. Ja. Jullie zijn degenen die ons bombarderen. Sorry dat ik dan uh, naar u refereer, maar het is het Westen die ons bombarderen. Hey, het is het Westen die onze rijkdommen plundert. Het Westen steunt de dictators in onze landen, niet omgekeerd. Uh, laat het duidelijk zijn. Wij zijn niet degene die wetten maken tegen jullie. Zelfs de, de, de, de, de, de niet-moslims, de westerlingen die naar onze landen gaan, die natuurlijk geregeerd zijn door, door dictators, maar zelfs de westerlingen die naar onze landen gaan, er worden wetten gemaakt speciaal voor hen te beschermen, om hun westerse gedachten te, te, te promoten. Dus ja, het is niet omgekeerd. Het is echt het westen die ons aanvalt. Ik ken, Elke Vlaam heeft, heeft centraal verwarming in huis. Ik denk niet dat ooit een Vlaming zichzelf heeft afgevraagd van waar komt dat gas? Hm? Gas de France? Van waar komt het gas? Van Algerije. Oh, Hebben jullie ooit een? Je wist? Wist je dat uh, in Algerije 75% van de jeugd werkloos zijn? 75% van de jeugd is werkloos. Het land die heel Europa praktisch uh, gas uh, geeft. Niet eigenaar? Ja, hm? Niger was in 2009 het armste land op aarde. En Niger hoort tot de derde wereldmacht in uraniumproductie. En de lijst is nog lang. Dus als wij spreken en natuurlijk de afnemer van, van de uranium, nummer 1 in Niger is Frankrijk. Dus uh, laten we duidelijk zijn, het is het Westen die ons leegkundert, het is het Westen die ons afslacht, het is het Westen die ons onderdrukt en niet omgekeerd. Ja manier, naast jullie, die volledig van onze jullie groep leven, zijn er wel nog altijd. Die andere groep die het niet zo nauw nemen, euh, euh, zoals ze zelf zeggen, niet steden, niet plunderen. Maar het gebeurt wel dat er euh, mensen die zich moslim noemen euh, steden oh. plunderen. En daarop gaan de westerlingen dan reageren. Dan ja, geef, geef mij een voorbeeld van een moslim die een land heeft weggeplunderd. Geef, geef, geef mij een voorbeeld. Ik geef mij één voorbeeld. Maar ik bedoel niet bijvoorbeeld. Uh, ik... De laatste 200 jaar. Daag ik elke westerling uit om met één voor voorbeeld te brengen van een moslim. Van een moslim die een land heeft leeggeplunderd van de, de westerlingen. Uh, wat gaan we zeggen? Idi Amin. Mm. Idi Amin was ge, uh, is, een, is een man, bijvoorbeeld de president van Oeganda, Idi Amin. Hij was een man die werd gezet door de, door de Europeanen om zijn volk te onderdrukken. Dus het zijn wel de Europeanen. Welke moslim heeft Europa leeggeplunderd? Welke moslim heeft Europa afgeslacht? Met, die zijn er... Misschien niet op, op zo'n groot vlak, maar uh, u, u bent er net ook van bewust dat, dat er ook bepaalde moslims uh, hier straf, strafrechtelijk zijn vervolgd, omdat ze wel de misdelen hebben gegeven. Ze Zij zijn deel van de maatschappij die inderdaad is aan het verdrinken in corruptie en criminaliteit, inderdaad. Nou, die, die mensen maken het, denk ik, volgens mij, onmogelijk om jullie boodschap te laten doordringen bij onze instellingen. Oké, okay, kijk. Okay. In moslims in België. 623.000 Moslims in België. België telt ongeveer een 11 à 12 miljoen inwoners. Ondertussen. Dat is eigenlijk... We uh, weten dat dat heel weinig is. De Moslims een kleine minderheid zijn. Maar blijkbaar is die kleine minderheid, de, de, de enkele criminelen van die minderheid, zijn blijkbaar de reden van alle ellende in België. Come on. De Moslims in België die in de gevangenissen zijn, die verwikkeld zijn in criminaliteit, zij zijn een onderdeel van deze maatschappij. Want wanneer ik bijvoorbeeld mijn kinderen islamitisch wil opvoeden, en ik wil hen nemen naar een islamitische school om islamitische waarden en normen te leren, die hen verbieden om te stelen, die verbieden om, om, om, om, om overspel te plegen, dat dus verkrachten onmogelijk is, en pedofilie, et cetera, ook verboden is. Dus wanneer ik mijn kinderen islamitisch wil opvoeden, is het niet toegestaan, want er is geen islamitische school en dat is verboden in België. Wanneer ik bijvoorbeeld zeg van, kijk, ik ga mijn kinderen thuis opvoeden, dan word ik ook aangepakt. Dus wij, wij zelf, wij hebben het recht niet om onze kinderen zelf op te voeden. Het zijn de westerlingen die onze kinderen opvoeden. Daarna draaien onze kinderen uit tot criminelen. et cetera, en dan zeggen ze, het zijn jullie kinderen, avond, ja. het zijn jullie kinderen. Ja, jullie hebben hen opgevoed. Ja. Ik weet niet. Uh, jullie zijn degene, uh, laten we zeggen, een kind, een, uh, een 15-jarig kind in België. Ja. Hoeveel uur spendeert hij op school? School begint om half negen. Hij moet naar school vertrekken rond 8 uur. Van 8 uur is morgens. Het school, het school is gedaan om half vijf. Oké. Okay. Na half vijf een half uurtje om naar huis te gaan. Thuis aangekomen, een beetje ontspanning. Xbox, Playstation, ik weet niet wat allemaal. Dus laten we zeggen een uurtje of twee ontspanning. Dan eten, eventueel hijstaken doen, et cetera. En dan gaan slapen. Hoeveel uur heeft hij feitelijk met zijn ouders gespendeerd, een hele nacht samen? Ja. Hoeveel uur heeft hij met zijn ouders waar zij hem intensief kunnen opvoeden? Ja. De meerderheid van de tijd is hij met, uh, met de Westerlingen. De opvoeding is voornamelijk van bij, het, van bij de Westerlingen. En uiteindelijk zeggen wij van, Zie, ze zijn crimineel geworden. Logisch, ik weet niet, tuurlijk. Ja. Jullie systeem laten toe. Ja. Volgens mij kan het compromis enkel maar komen als... als, als, als uh, de Westerling niet gaan viseren op die mensen, en als je boodschap lukt, om die mensen te laten terugkeren tot jullie. Natuurlijk. Zonder enig twijfel. Ons dat ons is aan de andere kant. Als zij gaan leven volgens jullie principes, dan denk ik dat de wisseling er meer voor gaat overstaan. Ja. Ik heb al gezegd en ik herhaal. Maak een uh, inventaris. Van de laatste 60 jaar, elke moslim die iets heeft gestolen, die uh, vandalisme iets heeft verneerd, gestolen, schadevergoeding moet betalen. Maak een inventaris. Geef ons de factuur, elke cent die een moslim heeft ontnomen van deze staat, met alle uitkeringen, mutualiteit, noem maar op, elke cent die een moslim heeft gekost aan de Belgische staat, van 1955 ongeveer, voor de moslims zijn aangekomen, tot nu, tot 2012. Geef ons de factuur en wij geven jullie de factuur van alle, alle zaken die jullie van ons hebben gestolen. En laten we vergelijken. Dan gaan, we de, dan gaan we vergelijken, neem, je, neem de rijkdommen terug die, die wij van jullie hebben ontnomen en uh, wij, wij houden de rest voor ons in het show. Maar ik denk dat, uh, dat, het, uh, dat de weegschaal zwaar zou doorwegen bij de bestemming. Uh, ik ga dan nog één vraag stellen uh, en dat is, stel nu dat de politici erin slaan om, om, om jullie een worst case scenario jullie nationaliteit afnemen jullie het land uit te zetten en een chariën voor België op te doeken, heeft u dan de straight af of bent u dan bereid om, om te verhuizen en toch te blijven praktiseren dan, uh, en jullie boodschap uh, te... Als mijn nationaliteit wordt afgenomen, dan ben ik staatsloos. Hmm? Dan ga ik, hè, ik weet niet, een eigen land oprichten of zo hier in België, ik weet niet, in Bumistan of zo, ik weet niet, ik ja, in, in Beaumont ja, kijk, ik ben hier geboren, hier getogen, mijn gezin woont hier, mijn kinderen wonen hier. Uh, uh, Laat Hillary even opzij van kijk, deze mensen, deze mensen zijn een gevaar voor de maatschappij. Ik denk dat wij meer van het Belgische grondgebied uh, houden dan alle Vlamingen samen. Laat het duidelijk zijn. Nee? Wij houden meer van het Belgische territorium dan alle Vlamingen samen. Want wij zijn niet de verderfstagers hier, hier op aarde. Wij zijn niet degene die chaos en, en, en, en, en, en misdaad verspreiden. De doorsnede Vlaming wil zichzelf scheiden van de Walen. Terwijl ik perfect tweetalig ben. Perfect. Ik kan perfect functioneren. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Ik, ik, ik spreek beter de talen van België dan de koning van België zelf. Nee, dat klopt. De eerste minister van België. Ik spreek beter Frans dan hij zelf. En nee, beter Nederlands dan hem zelf. Dus ja, als iemand gaat zeggen van ja, deze mensen passen niet in België. Wie past dan wel in België? Nee. Kom maar jullie hebben dan ook jullie bemerkingen bij het functioneren van dat land? Mag ik bepaalde zaken niet in twijfel trekken en mag ik, bepaalde, mag ik mezelf geen vragen stellen bij bepaalde zaken? Dat is toch een democratie. En de democratie zegt toch dat iemand het recht heeft om, eh, om, om, om, bepaalde, om zichzelf bepaalde vragen te stellen. En als de, als de tegenstanders van Sharia voor, denk, Sharia voor Belgium denken dat dat een overwinning is om, Abu, om een wit te maken en de grondwet te veranderen, om Abu Imran te ontnemen van zijn nationaliteit, dat is juist, de, dat is juist de, de, uh, het verliezen en de vernedering van de democratie. Dat, dat, dat, dat u met en man het, een man, zoals Ebu Imran, die 74 kilo weegt, die man heeft ervoor gezorgd dat de hele Belgische staat haar eigen grondwet heeft veranderd om hem aan te pakken. Dus, de democratie is niet sterk genoeg om met bewijzen en met argumenten Abu Imran aan te pakken. Dat is heel eigenaardig, dat is de einde van de democratie. Kom naar Abu Imran. Bewijs van Abu Imran dat Abu Imran ongelijk heeft. Met argumenten, bewijs dat die democratie toch zo perfect is en vrede en harmonie heeft gebracht. De procureur in de rechtbank heeft gezegd: Ja, het klopt, onze democratie heeft de onze tekortkomingen. Onze democratie heeft heel wat tekortkomingen, maar hij heeft het recht om erover te spreken. En geef geeft hij toe dat hij, dat hij... Maar we zullen zien, onze Heer uh, plant, zij plannen en onze Heer plant. En uh, zonder enige twijfel is onze Heer de beste planner. Dus, uh, dus we zien aan komt. Oké, okay. bedankt. En uh, ik moet u dan ook nog het advies geven, uh, als moslim zijnde, om te overwegen om te bekeren tot islam of alleszins u een beetje te proberen verdiepen in islam. Ik ben er praktisch zeker van dat jij een helemaal andere blik van mij had uh, voor je komst dan nu. En het printje past wel heel, heel, heel goed in elkaar. Als jij mijn woorden hoort en er is heel wat logica in, denk ik. Dus overweeg uh, om even stil te staan bij mijn woorden en bij mijn argumentatie. En wie weet, misschien kom ik je morgen tegen in de maske of zo. Dank u. Dank u. كيف وليت بنا امسا قوية كيف الضبع في الغاب هوانا كيف بنا قوية؟ كيف الضبع في الغاب هوانا كيف بنا قويه